2 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De parlementsverkiezingen in Griekenland zijn op zondag 17 juni. De verkiezingen worden voorbereid door een interimregering onder leiding van Panagiotis Pikramenos, de voorzitter van het Hoogste Gerechtshof in Griekenland. President Papoulias en de leiders van verschillende politieke partijen hebben afgesproken dat de interimregering geen beslissingen neemt die internationaal bindend zijn, zei de leider van de Communistische Partij.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 met Vlaanderen in gang hebben en ook uh, al in hetzelfde tijdspad uh, verplicht zullen zijn... de gehele Hedwigepolder onder water te zetten. De Vlaamse regering heeft laten weten snel duidelijkheid te willen over de Hedwigepolder. De zes waarnemers van de Verenigde Naties die gisteren vastkwamen te zitten... in een stad in het noorden van Syrië zijn geëvacueerd. Ze zijn opgehaald met een VN-voertuig en gaan terug naar de hoofdstad Damascus. De waarnemers waren gisteren getuigen van een aanval op een begrafenisstoet in de stad Khan Sheikhoun. Twintig mensen kwamen daarbij om het leven. De waarnemers zelf bleven ongedeerd. Ze hebben de nacht doorgebracht bij de opstandelingen omdat ze de stad niet veilig konden verlaten. De waarnemers zijn in Syrië om toe te zien op het staakt het vuren. Bestand wordt geregeld geschonden. Franse olie- en gasconcern Total heeft het gaslek bij het Elgin-boorplatform in de Noordzee gedicht.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 De put van Total wordt de komende dagen nauwkeurig in de gaten gehouden... om zeker te weten dat het lek echt dicht is. Het weer. Vanuit het zuidwesten klaart het op. Er is vrij veel wind. Het wordt 11 graden. Morgen, hemelvaartsdag, is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe. AWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Inbrugge 3 en bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 voor de Koentunnel richting Den Haag 2 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit Maren 6 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, Dit is de Dag. Margje Fixen en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Is de dag. Permanently remove Bosnian Muslim and Bosnian Kroat inhabitants from the territories claimed by Bosnian Serb leaders. The prosecution will present evidence that will show. Beyond reasonable doubt, the hand of Mr. Mladic in each of these crimes. Ja, mevrouw Ribic, u bent een van de vele slachtoffers die uh, Mladic zou hebben gemaakt. Deze aanklager van het VN-tribunaal wil bewijzen dat Mladic schuldig is aan al die oorlogsmisdaden in Bosnië. Op wat voor straf hoopt u? Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen. Hè? Nu is, uh, ik kan niet zeggen, nu is te laat. Vooral is hij 70 jaar en die proces duurt altijd zo lang. Maar ik hoop dat hij krijgt wat hij verdient. In 2006 overleed C. Zeiler Hans Horrevoets, partner van Petra van Rij. Vanavond presenteert Edu Petra een boek over dat ingrijpende verlies. En over hoe zij dat heeft verwerkt. Mevrouw van Rij, ja, meestal is dat een feestelijk moment, zo'n boekpresentatie. Is dat voor u ook zo? Nou, dit is natuurlijk wel uh, met een uh, treurige, uh, onderliggende gedachte geschreven. Ik uh, moet even de microfoon omhoog, ja? Ja. Um, maar ik ga wel proberen te genieten van het moment vanavond. Ja, zie je goed, zeker. Goed. Beterschap. Dat werd na de bankencrisis in alle toonaarden beloofd door de banken. Vermogensadviseur Peter van der Slikker maakt in het boek ontmaskerd dat vandaag in de winkel ligt de balans op. Meneer van der Slikker, welkom. Goed, heeft u de bank waar u zelf klant bent, heeft de bank waar u zelf klant bent haar leven eigenlijk gebeterd? Een heel klein beetje, maar in grote lijnen helaas nog niet. Nee? Nee. Drama. Te veel het eigen belang nog centraal stellen en te weinig het belang van de klant. U hoort allemaal geluid op de achtergrond. We zijn even bezig om de microfoons op een andere manier in te stellen... zodat we de gasten allemaal goed kunnen horen. In Afghanistan wordt al van afstand bestuurbare vliegtuigen worden ingezet om terroristen dood te schieten, maar dat kan in de nabije toekomst nog gekker. Ethicus Theo Boer, je bent de gast in onze rubriek Zwart-Wit, Wat zit eraan te komen op dat vlak. Nou, de plannen zijn dat het Amerikaanse leger op termijn over tenminste 2050 onbemande vliegtuigen voor de oorlogvoering gaat beschikken. Dat zijn niet alleen vliegtuigen die zich op afstand laten besturen, maar die zich ook compleet zelfstandig gedragen. Dus er komt zelfs geen bediening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 Tragische dag in de Volvo Ocean Race. De successen van de boten van ABN Amro hebben een zwarte rand gekregen door het overladen van de Hans Horrevoet. Sochtends vroeg door een golf overboord geslagen. Het ergste wat, wat mij was overkomen om hier wat, wat zij ook al zei om met negen man aan te komen. De bemanning wist hem nog aan boord te trekken. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Hans Horrevoets is 32 jaar oud geworden. Ja, zes jaar geleden is dit, Petra. Jij stond ochtends je lenzen in te doen. En uh, opeens stond projectdirecteur van team ABN AMRO voor de deur, s ochtends vroeg. Ja, klopt. En toen, en toen. Ik was net wakker en uh, de wekker was net gegaan. Ik wilde me klaarmaken voor de dag. Ons dochtertje Bobby uh, naar de crash brengen. En uh, ineens hoorde ik gerommel in de tuin. En uh, vervolgens de woorden, Hans is dood. Nou ja, dan weet je niet wat je overkomt. En hij kwam binnen en moest meteen, je moest meteen al beslissingen nemen... want dan moest een persbericht uit. Ja, klopt ook. Uh, de Volvo Ocean Race was destijds uh, <kijkt> en nu weer trouwens te volgen... via de, uh, een uh, computerprogramma. En uh, men was bang dat uh, ze zouden kunnen zien... dat de boot rechtsomkeerd gemaakt had, om Hans natuurlijk uh, te zoeken. En uh, ze wilden voorkomen dat, uh, dat dat zonder enige aanleiding uh, in het nieuws kwam. Ja. Dus daar wilden ze meteen uh, over berichten natuurlijk. Kon je beslissingen nemen op dat moment? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het enige wat in me opkwam was een aantal namen roepen... van mensen die gebeld moesten worden. Maar die gesprekken kon ik zelf niet voeren. Ik was echt... Uh, van de wereld. Compleet van de wereld, ja. ja. Jullie hadden op dat moment een dochter van anderhalf. Die was ook in verwachting van jullie tweede kind. Ja. Jullie hadden ook samen een bedrijf. Ja. Dus eigenlijk... Met de dood van hem was opeens alles zo ongeveer verdwenen. Van ja. de, waar je mee bezig was en wat, wat jou gaande hield. Ja, zowel zakelijk als privé stortte mijn wereld in. Je noemt het in je boek een, een blackout van twee jaar. Ja. Hoe, ja. hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik heb heel veel gemist. Ik was echt uh, zo druk met uh, mijn verdriet. Dat ik nergens van kon genieten. En ook hele fragmenten gewoon kwijt ben. Ik denk maar... dat de psychologen dat een traumatische ervaring noemen. Hoe doe je dat dan met twee kinderen? Uh, ja, ik moest op de automatische piloot en ik ben ontzettend veel geholpen. Ik heb heel veel steun gehad. Ja, want dat beschrijf je ook, hè? Dat mensen echt uh, heel veel voor je hebben gedaan. Ja. Je ouders God. bij je in huis kwamen. Ja. Heel veel hulp. Ja, godzijdank. Ja. Want anders had je het niet gered? Nee, dat denk ik niet. Nee. Je moest ook nog je tweede kind krijgen. Ja. Hoe is dat? Ja, onmenselijk om in je eentje een, een tweede kindje op de wereld te zetten. Bij de eerste bevalling was Hans er niet bij... omdat Bobby te vroeg geboren werd en hij destijds op zee zat. Maar goed, bij mijn tweede bevalling kwam hij helemaal niet meer. En uh, ja, dat is onbeschrijfelijk, moeilijk. Ik uh, kan niet anders dan zeggen dat ik dat heel ver weg heb gestopt uh, destijds. Ja. Hadden jullie het hier van tevoren wel eens over gehad... dat dit het risico zou kunnen zijn... Nou, nee, want natuurlijk, uh, ja, je hebt het over gevaren in het leven. Maar dat hadden we ook over de files op de, op de, op de A27 bijvoorbeeld. Nee, Hans die voelde zich 200% zeker op, uh, op zee. En. Uh, die voelde zich af en toe onveiliger in de auto, op de snelweg, dan, dan op een boot, op het ja. water. Er werd ook overal gezegd na zijn overlijden dat hij, dat hij ja, nou ja, juist hij bij uitstek, heel voor, voorzichtig was. en ja. ook, Mensen die hij opleiden altijd op het hart drukte om geen enkel risico te nemen. Ja. Dus je kunt hem ook niet beschuldigen van roekloosheid of van. van nee, in, in, in, in, nee absoluut niet. Maar nee. de mensen die dat Buiten tegen begrepen hebben, dat dat zinloos is. Uh, nee, maar misschien hebben ze het gedacht, dat weet ik niet. Maar ze zeiden niet tegen mij. Nee. Ze waren niet zo bot om dat tegen jou te zeggen? Nee, gelukkig niet. Of misschien heb ik het niet willen horen. Hoe gingen mensen met je om in die tijd? Uh, want twee jaar is natuurlijk heel lang. Wat je vaak hoort is dat mensen in het begin nog wel zeggen van... Nou, dan zijn ze heel erg betrokken, maar dan op een gegeven moment moet het wel klaar zijn. Weet ja. je dat? Of? Ja, nou, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Je kunt niet uh, tijdlang stilstaan bij andermans leed en... Uh, maar goed, ik, ik denk dat ik wat dat betreft het voordeel heb dat het wereldnieuws was destijds. En mensen er weet van hadden. En uh, ja, ik merk wel dat uh, de impact des te groter uh, was omdat ik ook nog zwanger ben geweest ja. op het moment dat het gebeurde. Theo? Ja, ik, ik heb een beetje misschien wel intieme vragen... maar als je nu een tweede kind baart, hè, zonder dat je man erbij is... Uh, hoe staan je relatie met je tweede kind van het begin? Is dat een troost of is het juist dat je, dat je het heel vervreemdend vindt... omdat hij er niet meer bij is? Ja, ik vond het heel moeilijk. Ja. Ja. Ik vond het heel moeilijk. Uh, het feit dat ik in eerste instantie... Met, dat we met z'n tweetjes één kind opvoeden... Uh, en dan ineens uh, sta je er in je eentje voor twee kinderen voor... Uh, ja nogmaals, ik vond het onmenselijk. Hadden jullie samen al een naam bedacht? Ja, een meisjesnaam alleen. En godzijdank werd het een meisje. Dat oh, ja. is ook nog waar. Je schrijft ook in je boek dat mensen tegen je zeggen... nou, gelukkig heb je de kinderen nog. En dat jij dan zegt, ja, maar weet je wel hoeveel werk dat is in je eentje? Ja, ik vind het ook heel veel werk. <laughs> ja, kan ik me voorstellen dat ik toch heel, heel erg blij dat je ze hebt. Ik ben absoluut heel erg blij dat ik ze heb. Ja. En uh, ze zijn de reden van mijn bestaan. En ja, lijken ze op hem of op jou? Beide. Maar gelukkig ook heel erg op hem, ja. Een groot deel van jouw boek gaat over een hele bijzondere reis die je maakt... Uh, door Australië en Nieuw-Zeeland met een camper in je eentje... met twee kinderen van drie en vijf. Ja. Ontzettend stoer. Ja, nou, ik vind het dagelijks leven stoerder... met alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan... en de race tegen de klok iedere dag. Uh, ik vond het heerlijk om tijd te hebben voor zijn drietjes, ja. Want je beschrijft eerst in het boek dat je dat verdriet gaat gewoon niet over. Je probeert nee. van alles. En dan op een gegeven moment besluit je: ik wil op reis. Ja. Hoe kwam je daarbij? Nou, ik had sowieso met Hans al de afspraak gemaakt. Uh, nog een keer terug te gaan naar Australië. Want we waren daar tijdens een van de stopovers van de Volvo Ocean Race geweest. Alleen we hadden toen heel weinig tijd om het land te bekijken. En dus hebben we besloten om terug te gaan daar naartoe. Nou ja, dat is er natuurlijk niet meer van gekomen. Die, uh, die afspraak kon hij helaas niet meer nakomen. Dus toen heb ik besloten om dat uh, met z'n drietjes te gaan doen. Ja, ja, wat zei je, omge je omgeving tegen je? Nou, die vonden dat wel moeilijk. Ja, ja, Die zagen mij natuurlijk ook al die jaren met mijn verdriet. En die dachten, als ze dat aan de andere kant van de wereld ook heeft, dan zit ze daar alleen. Maar goed, uh, zij zagen natuurlijk ook niet altijd mijn verdriet. Ik had dat heel veel en, en daar waren ze natuurlijk niet altijd bij. En zo ook niet aan de andere kant van de wereld. Nee. Je beschrijft uh, inderdaad een combinatie van een prachtige reis... en toch ook heel, heel veel momenten wel dat grote verdriet nog wat, wat er is. Ja. Uh, hoe was dat voor je kinderen? Ik denk dat de kinderen met name genoten hebben... van het feit dat ze mij even voor zichzelf hadden. En uh, ik heb, uh, we hebben... Uh, de tijd gehad om te genieten van ijsjes en van uren... spelen met emmers en scheppen en zandkastelen bouwen. En voor dat soort dingen was geen tijd in, in, in het dagelijks leven in Nederland... met school en zwemmen en sporten en afspraken. Dus, uh, het schema wat er altijd... Uh, ja, het drukke schema wat ja. je gewoon echt wel leeft met... Ja. Kleine kinderen. Theo? Ja, het vroeg mij ook af. Is, uh, zeilen, is dat nou een risicosport? Hè? Want je bent bergbeklimmen natuurlijk echt wel. Dat doe Zoals, jij hè Theo? Uh, ja, nou ja, in vrije tijd natuurlijk. Maar met bergbeklimmen echt wel dat er risico's genomen worden... waar bij wijze van spreken de partner ook... Onder, hè, die moet daar uh, zijn handtekening onder zetten. En zeggen van, uh, ik gun jou dat. Maar was dit nou een risicosport? Of is het, uh, het risico totaal rauw op je dak gevallen? Ja, totaal rauw op mijn dak gevallen. Ik denk dat het ook een risico is zodra je de deur uitstapt. In de straat uh, oversteekt. Dus in dat opzicht heb je heb je hand ook niets verweten, al zou je dat al, al willen hoor. Sorry. Maar, nee, Nooit. Nee. nee. En ik gunde hem sowieso alles. Ja. Dit was wel echt, uh, dit stond bovenaan zijn lijstje nog. En, uh, ja, je beschrijft ook in het boek hoe blij die is als hij mag. Hè? Ja, waanzinnig blij. Maar als je wedstrijdzeiler bent, dan is dit het neusje van de Zalm. Wil je even een stukje voorlezen uit je boek. Over uh, het einde van het boek is het waarop, waar je, waarop, waarin je beschrijft wat de reis voor jou betekend heeft. Ja. Ga ik doen. Maar de reis heeft naast alle ijsjes iets moois opgeleverd. Iets positiefs voor mijn geamputeerde gezin. We hadden tijd. Ik voor de meiden, de meiden voor elkaar en de meiden met mij. Die tijd pakt niemand ons meer af. Die tijd heeft mij laten zien dat ik ontzettend leuke kinderen heb. Want dat was ik een beetje vergeten. Ik was druk. Druk met rouwen. Druk met het dagelijks leven. De boodschappen, de was, de post, de tuin... Het huis, het graf, mijn werk, de luiers, de voedingen... de school, de crash, de zwemlessen, het leren fietsen en rolschaatsen. En ik was druk met mijn tranen. Eigenlijk was ik druk met overleven. Toen ons vliegtuig de Nederlandse grond raakte, landde ook ik weer op aarde. En wist ik waar ik het allemaal voor doe. Voor mezelf en onze prachtige moppies. Hm. Prachtige conclusie. Je schrijft het boek ook omdat je zegt uh, omdat je zelf ook behoefte had aan contact met lotgenoten. En dan bedoel ik jonge weduwe en niet oude weduwe. Dus die zijn er natuurlijk heel veel. Is dat een groot verschil, jonge ja. en oude weduwe? Ja? ja, dat denk ik wel. Ja, ik zat echt aan huis gekluisterd met, uh, met uh, twee van die kleintjes. <kijntjes> en uh, ja, je kunt dus eigenlijk geen kant op. Je bent alleen maar aan het zorgen en het is heel veel geven. En natuurlijk op zo'n moment nog heel weinig nemen... En uh, ja, ik, ik, ik denk dat uh, sowieso ook de dood uh, op jonge leeftijd... een heel moeilijk te bespreken onderwerp is. En dat merk ik. Ja. Dat merk ik aan alle kanten. Ja. De, de mensen vinden het lastig om erover te praten. Het, het wordt makkelijker naarmate iemand ouder is en doodgaat. Dan, dan hoort het er meer bij. Blijkbaar. Ja, dan hoort het er meer bij. Want dat we doodgaan weten we natuurlijk allemaal. Maar zo plotseling en zo in de bloei van je leven... Ja, dat is moeilijk bespreekbaar. Je en daar een... heb ik wel tegenaan gelopen. Ja, en je hebt de stichting opgericht ook daarvoor? Ja. Om, om jonge weduwen ook te ondersteunen? Ja, stichting de jonge weduwen. We hebben een website, dejongeweduwen.nl. En we hopen echt daarmee... Uh, uh, jonge vrouwen met minderjarige kinderen... te ondersteunen op het gebied van rouw. Ben je het u ja. van, van de regering? Ja, ik, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig... of je het prettig had gevonden... als mensen het wel met jou makkelijk hadden kunnen... ...er over kunnen praten. Had je daar ook zelf behoefte aan? Ja. ja. ja. ja maar ik ben sowieso iemand die van uh, haar hart geen moordkuil maakt. Ja. Ik, vond het, ik heb het altijd prettig gevonden om erover te praten. En ik denk uh, achteraf dat dat ook wel mede mijn redding is. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het makkelijker praten is... ...met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ja, ja dat is natuurlijk ook zo. Uh, gedeelde smart is op dat vlak ook uh, halve smart. En... Uh, ja, wij liepen allemaal tegen problemen aan um, met de buitenwereld, tegen onbegrip, onmacht. Um, en met lotgenoten was dat natuurlijk een stuk makkelijker om, om bespreekbaar te maken. Ja. ja, we kennen elkaars problemen. Noem even de website. Stichting De Jonge Weduwe. Of sorry, www.dejongeweduwe.nl. Dankjewel. Straks praten we over de manier waarop banken ten koste van u, van u geld verdienen. Maar eerst aandacht voor een spraakmakend proces. Ja, want in Den Haag is vandaag het proces tegen de Bosnische servische generaal Radko Mladic begonnen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en genocide. Onder meer gepleegd in de door Nederlandse militaire bewaakte VN-enclave Srebrenica. Bij dat proces is aanwezig NOS-collega Matthijs van der Wiel. Goedemiddag. Goedemiddag Matthijs. Hoe zit Mladic erbij? Ja, uh, vergeleken met een jaar geleden, want dat is het. Het moment dat hij naar Den Haag kwam, naar zijn arrestatie. Toen zag hij er echt heel slecht uit. Uh, Je kon moeilijk bewegen, et cetera. Uh, het is een wereld van verschil. Een veel fittere man hij zag er veel beter uit. Had ook een uh, wat beter pak aan. En uh, ja, wat dat betreft oogde hij toch een stuk... Uh, ...alerter, krachtiger, een ander mens toch wel. Ja, en is hij net zo opstandig als tijdens die eerste zitting? Nee, dat is ook een groot verschil. Je, je herinnert het je nog wel, die ruzie met de rechter. Hij wilde zijn pet niet afzetten, zat voortdurend er doorheen te praten... ...ook als hij het woord niet had, zijn microfoon moest eerst worden dichtgezet. Toen dat niet hielp, werd hij eruit gegooid. Hij was echt opstandig alleen maar aan het voeteren tegen het tribunaal... ...en uh, historische redenvoeringen te <lacht> houden in plaats van de vraag te beantwoorden... Niks van dat alles vanochtend. Hij heeft eigenlijk geen woord gezegd. Hij heeft geconcentreerd geluisterd. Uh, ja, een beetje mee zitten schrijven oplettend uh, geconcentreerd. Dus ja, het ja. lijkt wel... Zo'n advocaat heb ik net gesproken. Ik vroeg hem, is er iets veranderd? Erkent hij het uh, tribunaal nu? Wel, uh, is het een andere verdachte? Daar wilde die advocaat niks over zeggen. Maar de indruk die ik had... en die uh, ook bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie... De, de aanklarers hier hadden... is inderdaad dat hij dat er anders bij zit. Dat hij wel wil meewerken. Ja. En nog even, zijn er nog opvallende nieuwe beschuldigingen of bewijzen... Ja, dat, dat is niet echt het moment voor dat soort nieuwe informatie. Dit, de, de zaak is begonnen en dat begint dan met een presentatie van het bewijs. Een heel algemene inleiding door de aanklagers. die Het komende jaar, hè, dat duurt heel lang zo'n proces hier. Die zullen de komende, het komende jaar bezig zijn daarmee. Met het bewijsmateriaal, met, ja. de, de, uh, met de aanklacht. En nu was het vooral uh, zaak om hun... Om hun om een aanklacht te presenteren. Om te vertellen waarom is Mladic onze verdachte. Wat uh, staat er op zijn geweten. Wat, wat moeten we hier allemaal gaan aantonen het komende jaar. En je vraagt, komen er nog nieuwe dingen bij. Nee, het is eigenlijk het omgekeerde. Hè? Er was heel veel, heel veel aanklachten. Heel veel bewijsmateriaal. Ze hebben juist dat moeten uitdunnen. Dingen moeten schappen. Omdat het anders veel en veel te lang uh, zou duren. Dus de belangrijkste zaken, daar, wordt, daar staat hij nog steeds voor terecht. En heel veel dingen die ja, voor de nabestaanden wel heel belangrijk zijn. Zijn, maar in het licht van een Srebrenica of het beleg van Sarajevo... toch kleine misdaden zijn. Daarvoor wordt hij dus niet berecht uh, de komende jaren. Ja, da Mathijs, dank je wel. Bij ons in de studio zit Naida Ribic. Mevrouw Ribic, u bent zelf gevlucht uit Bosnië. Wat heeft Mladic u aangedaan? Nou, Voor mij is het heel moeilijk om, uh, om vandaag uh, hier te zijn en praten. Ik heb heel lang niet geslapen, want opeens kwam mijn hele leven terug. Dus uh, ik ben hier 19 jaar. Ik probeer mijn best te doen om alles uh, ja, te vergeten... en gewoon verder te gaan. En opeens gebeurt iets... en dan, uh, dan ben jij honderd uh, stappen terug. En dan voel ik weer de pijn. En ik zie weer de beelden van uh, 40.000 mensen... die uit mijn stad moesten vluchten. En dan zie ik mijn broer die in is gekomen is Dan zie ik die twee kinderen. Nou ja, dat zie ik heel veel... En uh, ik denk, uh, uh, ja, het is heel moeilijk. Ik, ik kan geen woord vinden om, om dit te beschrijven. Wat, uh, wat, wat, wat, wat voel ik op dit moment? En ik luisterde net met echt veel aandacht... naar die verhaal van mevrouw Petra. Ik krijg de tranen in mijn ogen. En ik herkende heel veel van die, van die pijn en verhalen in mijzelf. Maar dat is nog veel meer. Want opeens moet jij... Jouw land verlaten, moet je jouw huis verlaten, jij moet vluchten van één plek naar andere, jij bent alles kwijt en ook uh, kinderen dood, maand, dood, die dood, iedereen, familie. Uh, opeens, jij bent niemand. Dus tot een moment, uh, jij was een persoon met naam en achternaam en in één moment verandert alles in jouw leven en jij wordt gewoon niemand. Jij weet niet waar naartoe en wanneer en dan, ja, uh, uh, yeah, dat is. In ieder geval voor mij is het heel moeilijk, want al twee dagen... Ik volg allemaal in de, in de, in de pers en uh, toen heb ik gelezen... dat hij uh, vroeg die verzoek om de uitstel van vandaag. Omdat het uh, uh, materiaal is niet op tijd gekomen en hij wil ook... Uh, ja, hij uh, dat hij mensen. Ja, ingediend ja, dat, dat hè, tegen de rechter. Ik, ik was zo boos. Ik dacht, ja, hij geeft... Uh, uh, ze zeggen, wij zijn nog niet klaar. En ik zeg, zijn die duizenden mensen klaar geweest om door te gaan? Is het ondanks het feit dat het heel moeilijk voor u is en ook natuurlijk alles weer naar voren brengt, toch belangrijk voor u dat hij terecht staat? Absoluut. Dat is gewoon een bewijs dat. Uh, uh, dat rechtvaardigheid bestaat. Hij was toch 16 jaar op vlucht. Ja, op vlucht. Hij gaat toch, toch enorm alle leven in Servië. Maar uh, toch hoop ik, dat is, dat is een boodschap voor iedereen: dat. Uh, dat uh, die moet en. en. Uh, rechtvaardigheid bestaan. En dat jij moet toch als jij iets slechts doen, op één dag zelf ja. uh, veroordeeld worden. Nog even voor de duidelijkheid. Wie uit uw familie, uw gezin zijn nu omgekomen? Heel veel. Maar wat voor mij heel moeilijk is, is mijn oudste broer. En als ik, als ik jullie vertel dat na twintig na jaar... want dat is in augustus twintig jaar... dat ik ben net, dat ik ben net begonnen met een, uh, bij psycholoog met een verwerking van mijn trauma. Dus dat, uh, dat zeg ik heel veel. ja. Sommige mensen vrezen nu dat dit net zo'n eindeloos proces gaat uh, worden... als, uh, als, als bij Milosevic. Bent u daar ook bang voor? Dat u nu ja. jarenlang ja. gaat ja. zitten kijken naar iets ja. wat niet opschiet? Ja, nou, ik... Uh... Ik hoorde gisteren op de journaal dat het misschien zal niet zo lang duren. Want hij is 70 jaar. En als, uh, als wij kijken bij, bij Sresel... dat is al negen jaar dat die proces duurt. Ik zeg, ja, waarom? Er zijn zoveel bewijzen. Zoveel videomateriaal. En zoveel getuigen. Moet dat zo lang? En, en, en feit is dat Milošević is nooit officieel uh, veroordeeld voor, voor ja, misdaad. Want hij is gewoon dood. En die proces was niet klaar. Ja, maar... Heeft u dan nog ideeën hoe dat sneller zou kunnen gaan? Want blijkbaar is die tijd nodig. Nou, wat mij betreft, die kan vandaag klaar zijn. Ja, ja. Want inderdaad. moeders van Srebrenica ja. zijn daar, uh, zoveel duizend mensen zijn, zijn, zijn dood. En uh, dit is gewoon duidelijk wat en waarom is het gebeurd. Zoveel videomaterialen. En, uh, en uh, ja, maar die duurt volgens mij minimaal. Drie, vier jaar. Ja. Nu wordt er uh, gezegd dat uh, misschien Karmans uh, ook wordt opgeroepen als getuige. Ja. Uh, hoe kijkt u tegen hem aan en zijn rol? Nou, uh, dat is heel moeilijk. Bij mij is dit allemaal dubbel. Ik ben ook uh, zelf journalist, ik ben betrokken, heel goed betrokken bij de gemeenschap. Het uh, is niet makkelijk. Van één kant, wij, wij kunnen duizenden uh, redenen vinden om, om hem schuld te geven, maar ook niet... Want die was ook macht van, van, van UN. En, en uh, ja, ja is, is, is, is veel moeilijk voor ja, mij. Ja, is dubbel. Gaat ja. u nou zelf nog wel eens terug naar die plek waar het, ja, waar het allemaal gebeurd is? Waar u vandaan bent gevlucht? Ja, ik ga elke jaar. Met en, mijn zomervakantie. Met vakantie. Ja. Maar voelt dat als vakantie om naar die plek te gaan? Uh, die, ja, ik zeg zomervakantie omdat hier vakantie is. <laughs> maar voor mij dat is uh, terug, uh, terug naar mijn huis. Dat u is dus heeft daar, daar nog een huis? Uh, niet echt, maar ik ga gewoon van familie voor, voor een paar weken. He, ik ben even in Sarajevo, ja, het is overal een beetje in Bosnië met mijn kinderen en dan. Uh, maar dat voelt toch thuis. Maar het is ook de plek waar uw broer is vermoord en ja. waar u vandaan moest leven. Heel vluchten. moeilijk. Hoe, hoe... mijn, mijn huis was. Uh, dat is nu op, officieel Servische Republiek. En uh, uh, als ik daar ga met mijn kinderen, daar lopen veel kinderen met een shirt met foto van Mladic en Karadzic. Die zijn gewoon helden daar. En dan is het voor mij, voor mij heel moeilijk om, om daar te komen. Doet u dan ook iets? Zegt u dan iets? Of, of... Nee, nee, dat is ook gevaarlijk om je te zeggen. Ja? ja, want dat is ja. nog steeds... Dat nog is dan. gewoon een Servische Republiek. Uh, ze willen niks met Bosnië te hebben. Ze, ze zijn gewoon, uh, die hebben een droom om grote Servië te maken. En die zijn absoluut een grote helden. Dus als ze iets zeggen tegen die helden, uh, dan is uh, nee, dat is nog, nog steeds gevaarlijk. En zeggen ze dingen tegen u? Ik bedoel, zou u er kunnen wonen? Eh... Uh, al, ja, als ik naar mijn hart luister, wel. Want dat is toch de plek van mijn leven. Maar uh, ik heb nu kinderen en dat is bekend dat elke vijftig jaar in het gebied van Balkan en daar in oorlog komt. Dus ik wil niet dat mijn kinderen diezelfde moeten meemaken. En dat is ook moeilijk, dezelfde mensen wonen, door wie moest zij vluchten. Die mensen ja. Die hebben ja alles ja, kapot gemaakt. Je ziet u dan weer. Ja, ja. Ja, nou hoopt u. En dat, daar gaan we vanuit dat Mladic dus berecht zal worden. Binnen nu en tien jaar. Je weet het niet. Maar heb u ook meegemaakt dat er mensen zijn die niet alleen berecht zijn. Maar die ook echt excuses hebben aangeboden. Want ik kan me voorstellen dat het bijna nog beter is. Of, of bijna, hè, bijna beter is als iemand ook gezegd van... Wat ik gedaan heb, dat is, dat is echt verkeerd geweest. Dat deugde niet. Nee. Maar Mladic is zo iemand niet, hè? Nee. Is dat überhaupt iemand. gebeurd? Ik denk dat zijn dat er... alleen maar uh, mevrouw uh, Biljana Pla zij heeft uh, gewoon gezegd, nou ja, ik, uh, ik ben schuldig, maar rest niemand. Helemaal niemand. Nee. Nee. De ondergeschikte van Mladic, Christic, is uh, jaren geleden al veroordeeld tot 35 jaar cel. Hij was ondergeschikt. Denkt u dat dat nog ja, veel effect zal hebben op het aantal jaren dat Mladic nu zou kunnen krijgen? Ja, om te zijn, is, is uh, ja, hij is 70. Dus of, of ja, hij krijgt uh, 20 of 30 of zo... Ja, ja. en, en Karadzijs, daar loopt natuurlijk ook nog nu een zaak ja, tegen. Ja. Uh, denkt u dat dit wordt samengevoegd tot één tot, tot grote zaak? Of staan ze toch echt los van elkaar? Mm, ja, dat, dat, dat bepaalt toch mensen in, in tribunalen. Wat mij betreft, dat is allemaal één. Die was één oorlog, die waren allemaal ja. samen, samen in uh, beslissingen genomen. Maar ja. ja. Gaat u zelf nog naar Den Haag toe? Ik ben, uh, toen het uh, proces Karadzic begon, ben ik ook daar geweest. En met moeders van Srebrenica en alles. En ja, ik werk, ik heb baan. En dan is het ook heel moeilijk om, om, om, om vrij te nemen. Maar hoe is het als u hem zou zien? Eh... Uh, nou, uh, toen begon het proces tegen Karadjic. Ik word ook gefilmd door uh, Nederland, uh, Nederlandse televisie. En uh, uh, voordat ik uh, naar Den Haag kwam, ik zei nou ja, ik voel niks. Ik heb geen gevoel, ik ben als een robot. En toen ik kwam daar, toen ik wachtte in de rij om binnen te komen, opeens begonnen tranen. En uh, zo dichtbij ik was, zo meer pijn en zo meer tranen. En dan, uh, soms is pijn zo groot, dat wij willen zich verzetten. Dat, dat, dat jij, jij verzet zich en jij wil die niet voelen. Maar dat is, is, is, is heel moeilijk. Speciaal als je kijkt naar de moeders van Srebrenica die daar komen. Dan is het uh, heel zwaar. Ja, dank u wel. En versterkte ja. ook voor u de komende tijd. Ja, dank tijd. u wel. Ik weet niet, heb ik tijd? Ik heb nee, nog... want we, we gaan... moeten ja, even naar okay. het nieuws nu. Okay. Want zometeen na het nieuws over van half drie... praten we verder met Peter van der Slik over zijn boek... en met ethicus Theo Boer. Eerst het nieuws dus van half drie gelezen door Dorald Megens. Radio 1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 De Tweede Kamer is in meerderheid tegen het plan van staatssecretaris Bleker om de Hetwiegepolder deels onder water te zetten. Met dat plan kwam Bleker vlak voor de val van het kabinet. Volgens Bleker betekent dit dat de Hetwiegepolder toch volledig onder water zal worden gezet, zoals oorspronkelijk was afgesproken met Vlaanderen. De zes waarnemers van de Verenigde Naties die gisteren vastkwamen te zitten in een stad in het noorden van Syrië zijn geëvacueerd. Ze zijn opgehaald met een VN-voertuig en gaan terug naar de hoofdstad Damascus. De waarnemers waren gisteren getuigen van een aanval op een begrafenisstoet. Twintig mensen kwamen daarbij om het leven. De waarnemers zelf bleven ongedeerd. En de Engelse voetballer David Beckham haalt morgen de Olympische fakkel in Athene op. Vrijdag brengt hij het vuur per vliegtuig naar Groot-Brittannië. De fakkel werd vorige week ontstoken... en komt morgen na een tocht van 3000 kilometer aan in Athene. Vrijdag dan gaat de fakkel-estafette verder in Groot-Brittannië. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 30 kilometer file. De meeste vertraging zit in het midden van het land. Eén file valt op, dus de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 6 kilometer. Zijn auto met caravan geschaard. Bij de brug bij Gorkum is de rechte rijschok dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Petra van Rij, Naïma Ribic, ethicus Theo Boer... en Peter van der Slikken. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD... of ga naar onze website nu. Peter van der Slikke, u werkte jarenlang in de financiële wereld. 27 jaar voor twee banken, ABN AMRO en Van Landschot. Maakte carrière en op een moment besloot u er een punt achter te zetten. Wat was dat moment? Dat moment was een gesprek met een concrete klant... die mij met strak blauwe ogen, maar ook strak aankeek... en zei toen ik hem had geadviseerd om voor 300.000 euro... in een bepaald product te beleggen... Peter, want we waren aan elkaar aan het tutoëren... Het was een Peter, goede klant. Het was ook een goede klant. En ik had er een persoonlijke relatie mee. Peter, vind je het echt dat ik het moet doen? En diep in mijn hart vond ik het, kon ik niet echt achter het product staan... En toen heb ik hem gezegd, want ik had ook een collega rechts van mij die een target had. Ik had een target en ik wilde die collega rechts van mij niet helemaal tekort doen. En toen heb ik die klant gezegd, weet je wat, hoe het voor 150.000. En dit ene moment, dat heeft bij mij iets in een dynamiek op gang gebracht. Een soort gewetensproblematiek. Waar ik gewoon niet meer van afkwam. En het hield me bezig. Het, ik, ik lag al die nachten wakker van... maar ik heb er wel een beetje wakker van gelegen. Ja. En, en ik denk, ik ben ongelooflijk verkeerd bezig. Ik moet hier een punt achter zetten. En natuurlijk dus, zit er dan heel direct. daar is eraan vooraf gegaan. Maar dat was het dat ultieme was het moment, waarop moment, Waarop ik uh, dat, dat herinner ik me ook nog... als het dag van vandaag. Ja. Dat is, daar is het allemaal, allemaal begonnen. Het losmakingsproces is daar begonnen. Ja, het lijkt wel een scheiding. Zo klinkt het een beetje. Nou ja, het was ook een, het was ook een, een scheiding. soort scheiding. Ja. De financiële crisis, toen die uh, losbrak, had u toen ook het idee van ja, daar heb ik ook aan bijgedragen? Voelde u zich mede verantwoordelijk? Poeh. Nou, moet ik zeggen dat ik. Ja, iedereen ook misschien hier weet ongeveer. met wat voor soort producten dat uh, natuurlijk is veroorzaakt. Dan heb ik het over uh, alt-a-hypotheken. die dan in allerlei effectenproducten waren verpakt. En een aantal van die effectenproducten heb ik ook verkocht of geadviseerd. Want ja, je adviseert erover. Uh, maar in alle oprechtheid, ik heb volstrekt niet geweten of dat dat soort troep in die, in die producten zaten. En ik weet zeker dat dat voor ongelooflijk veel collega's heeft, misschien wel voor allemaal, behalve de makers. Maar je ja, dus wist zelf ook niet wat u eigenlijk verkocht, niet dat dit soort troep erin zat, nee. Nou, dat nee, is toch nee. ook wat? Dus u adviseerde ons om dingen te ja. kopen waarvan u zelf niet wist wat erin zat? Ja, ja. Ja, we gaan nu heel schuldig kijken. Ja, nee, maar dat is correct. Dat ja, is een hele... toen vroeging kreeg, toen was, wist u wel van de aard van het product? Nee, maar dat was niet dat product. We hebben, okay. kijk, er zijn, uh, maar waar uh, kreeg u nou vroeging over? Dat u de, Concreet over dat het product dat u aan een klantstreepje vriend aanbeval, mm -hmm. dat product deugde niet kennelijk? Nou, kijk, er werden de yieldmogneet uh, de Guru nood. Wij uh, uh, gebruiken nu allemaal termen ja, die ons helemaal die niks zeggen. zeggen, zeggen niks, het zijn allemaal hele, ik zou zeggen, exotische producten... waar heel veel kosten in verborgen zaten. En die producten die deden niet wat wij met elkaar ervan verwachten. En je wist wel dat je heel veel geld verdiende... maar je wist dat tegelijkertijd dat het rendement voor de klant zou tegenvallen. En die rendementen zaten ook bijna altijd onder de markt. Onder wat je had mogen verwachten. Ja. En daar kreeg ik problemen mee. Ja. Ik kan niet problemen krijgen met iets wat ik niet weet. En u mocht niet tegen die persoon zeggen... nou hoor, dit is best een leuk product, maar u moet wel bedenken... een belangrijk deel van het rendement gaat naar de bank. Als u bereid bent om dat te, te pikken, dan zou ik het u wel aanraden. Zo nee. zou Theo Boeren Nee, Maar dat is wat de banken tegenwoordig nee. ook ten ja. dele doen, ja, hopelijk. Hè? Dat zou moeten. Laten we even ja. luisteren, want inderdaad de bankencrisis kwam. De, wij werden ons allemaal als consument bewust van dat mm -hmm. er misschien toch ook producten werden aangeboden die niet helemaal koosje waren. Er werd toen wetenschap beloofd. De Rabobank staat het klantbelang voorop. Ik denk dat bankiers zich beter bewust zullen zijn van hun maatschappelijke rol die ze vervullen. SNS Bank is de eerste bank in Nederland die een klant belt of schrijft als hij meer uit zijn spaargeld kan halen. De vertrouwensfunctie die, die, die ze naar de klant vervullen. We helpen je hoe en wanneer je wilt. Hoeveel bank wil je hebben? Jij. De klant brengt uiteindelijk zijn geld naar je toe. Bedankt, leuk. Dit is de SNS Bank. Sorry hoor, doeg. Van Mike. Ja, we hoorden Kees Maas uh, van de voorzitter van de onderzoekscommissie. Die stelt dat banken zullen veranderen. En uh, commercials van verschillende banken. ja, ja. ja uh, ik, ik, ik heb uw boek niet helemaal gelezen, maar enigszins doorgebleven, meneer Van der Slikker. Maar uh, als ik dat zo lees, dan is er niet zo heel veel veranderd. Hè? Er is echt betrekkelijk weinig veranderd. De overheid heeft meer transparantie afgedwongen. Het is dus niet bij de banken zelf vandaan gekomen. Het is de toezichthouder die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En wat er de facto gebeurt, is dat. Datgene wat er is gebeurd, daar heeft men geen lering uitgetrokken. Het belang van de klant heeft gewoon tot op de dag vandaag niet centraal gestaan. En men heeft wel de producten waar heel veel geld aan werd verdiend. En wat ik nog, dat vind tot daar toe. Als je daar dan transparant over bent, kan een klant er vrijwillig over beslissen. Maar het, wat, ik, wat ik te kwalijk neem is dat het niet open wordt gecommuniceerd. Dat er niet wordt verteld wat die kosten zijn. Het nou. barst van de verborgen kosten. De mensen worden op een, op een, op een slinkse manier toch, uh, kost in rekening gebracht, tussen aanlegstekens kost in rekening gebracht, want ze weten het namelijk niet. Maar het werkt wel in de producten en in de kostprijs van een product ja. allemaal door. Maar wij dachten allemaal, misschien ben ik wel heel naïef hoor, maar uh, dat het allemaal beter was geworden. En dat die banken meer openheid van zaken zouden zijn gaan geven. En dat ze allemaal wel geleerd hadden dat het allemaal niet op die manier moest. Maar als ik u begrijp is dat dus niet het geval. Nou ja, Ik, ik noem me gewoon even twee voorbeelden en dat is van echt recente data van 2012... ik ben al bij, ruim vijf jaar weg bij de bank, hè? dat moet ook wel even duidelijk zijn... Die, die, uh, een, een mevrouw, een mevrouw van ruim 80 jaar... die heeft een ton bij een bank staan. Bij een echte private bankingbank, die ze als zodanig ook presenteert in de markt. En ze heeft een vriend die op haar, ja, zou ik zeggen, haar adviseert... En dat is die weer bij mij weer klant. En die vraagt aan haar... wat is de rente op die spaarrekening? Dat wist zij niet. Hij heeft voor haar toen uh, een mailtje gestuurd... en krijgt als antwoord 1%. Van, op een ton? Ja, op een, dus ruim, ruim 108.000 euro mm -hmm. of zo. Op een ton... Ik heb van dat, dat, dat heb ik natuurlijk, heb ik in mijn bezit. Want alles wat ik heb geschreven, alles wat ik zeg, alles kan ik documenteren. Ik heb niks verzonnen. U heeft uw lesje wel geleerd, hè? En, komen maar ik vind het kan toch niet dat je anno 2012, een persoon... Maakt niet uit of het een oude mevrouw is of een jong iemand... dat je die afscheept met 1%, terwijl de, de gemiddelde sparen toch al gauw in ieder geval op 2,2, 2,5% zit. Ja. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld, iemand die uh, dat is wel een klant van mij... die heeft een geblokkeerde sparen omdat hij uh, in het kader van een successie is dat een geblokkeerd geld, want de fiscus de bank dat het anders misschien weg zou gaan, want uh, de persoon in kwestie die het gaat erven, die woont in het buitenland. Gebruikelijke gang van zaken, overigens. En is 1,3 miljoen. Die 1,3 miljoen uh, over dat volle bedrag kreeg hij rente. Toen heeft de bank de spelregels veranderd en die heeft gezegd: je krijgt tot 1 miljoen krijg je rente. En over die 3 miljoen dus krijgt hij niks meer. Hm. En die man die kan niet weg. Want dat geld staat vast. Moet hij, met, moet, ik ben nu bezig om met de fiscus te onderhandelen. Om, om te kijken of kan ik het los kan krijgen. Ik ben, het speelt nu al maanden. Ik ben al maanden in discussie met de, met, met de bank. Ik krijg gewoon geen antwoord. En ik, en ik heb gezegd, ik laat het pas los, als ik vind als er een eerlijk spel is gespeeld. Ja. Even, we hebben ook een reactie gevraagd aan de, aan de Nederlandse Vereniging van Banken. En zij laten ons per mail weten dat ze u gelijk geven dat financieel advies meer op klantbelang... dan op omzet moet zijn gericht. Nou, maar zeggen ze ook, er komt binnenkort een provisieverbod. En er komen andere regels die winstbejag aan banden moeten leggen. Precies. Ja. Maar dus pas... een verbod hè, verbod. Maar gaat dat dan inderdaad ook echt iets veranderen? Of heeft u dat Nou dan... ja, voor zover dat verbod goed juridisch wordt geformuleerd, zal er zeker wat veranderen. Maar er gaat pas echt wat veranderen, dat vind ik ook de uitdaging en daar. Hoop ik ook de banken en alle collega's vroegere collega's mee te triggeren. Ga nou alsjeblieft echt van binnenuit veranderen. Ga het vanuit je hart doen. Bied een eerlijke maar service tegen een eerlijke prijs, toch? Ja, iedereen mag geld verdienen. Ik ben niet tegen geld verdienen. Doet u zelf ook. zal moeten. Ja, want dat voegt, ik een boot op, uh... dat voegt me ook al. Want u, u, u schrijft in dat boek over wat er allemaal fout gaat... maar uiteindelijk worden we een beetje geleid naar één manier van beleggen... die volgens u wel deugt. En laat u nou toevallig daar een bedrijfje in hebben. Ja, dat is mooi. Ja. ja. ja maar dan voel ik me toch een beetje genept aan het eind ja, van het nou ja. boek. Ik moet zeggen, ik zeg ongelooflijk vaak tegen iedereen... ook mensen die voor het eerst bij me komen... alsjeblieft, wees ook naar mij toe. Ongelooflijk achterdochtig. Maar deugt u wel dan? Ja, ik durf te zeggen dat ik volstrekt ja? deug. Ik, dat, dat we zeggen, mijn kennis en kunde die ik uh, ter beschikking heb, die stel ik ter beschikking van de klant. En de klant die betaalt mij daarom voor een vergoeding. En, die kan, en ik heb ook zelfs in het contract tegen mijn adviseurs ingezegd, die mag elke dag weg. Uh, hè, dus er zit bij mij, geen seconde aan mij ja, aan mij vast. Oké. Hebben ze geen vertrouwen meer. Dus u meer? bent transparant? Zeg maar u bent 100 niet, transparant. Niet, niet heel Nederland kan bij u terecht natuurlijk. Zijn nou, er dat is het meer? probleem. Ja, maar bent u echt de enige die deugt? of kunt nou, u nog. Nee, wat ik andere moet zeggen, doen. ik heb uh, ik heb een vereniging opgericht. vereniging echt onafhankelijke vermogensadviseurs. Jaren of wat geleden, drie jaar ruim geleden, ben ik ook voorzitter van geweest. En, uh, ik heb mensen uitgedaagd. Ze kunnen niet zeggen ik heb het niet geweten. Ik heb ongelooflijk vaak artikelen mogen, mogen schrijven. Uh, ik heb ze getriggerd, Ga alsjeblieft anders werken. En er zijn acht, op dit moment ken ik acht onafhankelijke vermogensadviseurs. Die ook, en dus lid zijn en die verklaren dat ze geen gelden van derde ontvangen. Ja. Niet alleen verklaren met mond, maar ook in, ja. in, in, in, in, he, ges, met geschrift. En dat betekent dat de autoriteit dat kan controleren. En als je dan je sch een scheve schaats rijdt, krijg je gelijk je vergunning ja. ingetrokken. Als ik het boek lees, denk ik, ja, ik moet zelf ook aan de slag. Hè? Want u zegt, ja, je laat ja. je gewoon de ringen loren door de banken. Dus maar Precies. ik ben financieel echt vrij dom. Ja. En uh, u vraagt wel heel <laughs> veel van mij. Ja. Maar ja. dat kunnen wij dus niet allemaal. Hoe moet dat nu? Nou ja, ik... Ja, ik wil mijn boek niet verkopen maar, en, maar er zijn ja, maar heel, de... nee, er zijn heel veel andere boeken uh, daar kunt u, die kunt u misschien nog veel beter kopen wat dat betreft. daar staan echt he, he, uh, de schitterende eenvoud van indexbeleg ik maak toch een beetje maar bestaat er ook bankieren voor dummies of zo ja weet je ik, um, uh, poeh, wat moet ik hier nou op zeggen kijk het is inderdaad een probleem dat 98 misschien wel 99, van Nederland, adviseurs... die zijn commercieel gebonden, zijn gebonden aan commerciële organisaties. Dus je weet dat je dan, en, en, de, en de behoefte is 100 dus 99 van de mensen, ja, die moet ongelooflijk kritisch zijn. Tegen. Echt kritisch zijn. Ja, de vraag is eventjes, denkt u eigenlijk dat er in het bankwezen... zijn natuurlijk wel dingetjes verbeterd, ook mede door vergewijzigde regelgeving. Maar is uw stelling nou eigenlijk dat het bankwezen gewoon echt even pervers is als het al was? Of denkt u dat, u, dat er toch echt sinds 2000, 2008... gewoon toch echt een goede verandering is geweest? Er zijn veranderingen ten goede, maar ze moeten doorpakken. Ze moeten nu zeggen, we maken echt... Er zijn ook mensen, groepen mensen binnen de bank die daarvoor beijverd hebben... en die zijn teruggestuurd, die ja. zijn teruggevlogen. Maar dan gaat het toch niet er gebeuren? Ja, nou, het is, Er gebeurt nu wat. Ik hoop dat mijn boek ook een klein beetje zal bijdragen aan dat proces. Er, zijn, er is een groep van jonge bankiers die vechten ook voor eerlijk en transparant zaken doen. Er is hartstikke veel ruimte voor een functie van bankier. Het is een noodzakelijke functie. Wij moeten, wij, die, die, die functie heeft, heeft er, in deze maatschappij... Er, massapie... er is ook wel gebruik, bijvoorbeeld voor het splitsen van banken. Hè? Dat je zegt, we hebben gewoon een spaarbank en we hebben een bank die een, van die merkwaardige producten doet. Nou, ik moet, ja. en dat, dat is toch niet gebeurd, die splitsing. Nee, er zijn ongelooflijk veel spanningen. De bankenlobby is ongelooflijk sterk. Ik ben er zelf een voorstander van om het echt te splitsen. Je moet niet risicovol geld... bij zorgzaam, bijeenvergaard geld uh, he, brengen. Dat, dat, dat moet je de burger in Nederland gewoon niet aan willen doen. Uh, oké, okay, als dan een bepaalde groep mensen dan zoveel risico willen lopen... oké, okay, prima, dan maar niet met ons geld. Hè. Uh, dat doen ze wel met hun eigen geld. Maar dat lef hebben die bankiers niet. Want ze doen het altijd met andermans geld. En als ze het vervolgens verklungelen... dan leggen ze de rekening ook nog bij die anderen neer. En ze ze vullen hun eigen zakken met bonussen en een heel, hele hoge salaris. Je hebt, je hebt het over vermogensbeheer, hè? Dat, is, dat, dat, dat zal wel niet deugen, dat neem ik onmiddellijk van u aan. Maar de, verreweg de meeste mensen, waaronder ik en misschien ook mevrouw Rutteke, ja? Ja, die hebben op de bank toch bijna niks staan. Dus ik vind het heel fijn dat ik met mijn pinpasje af en toe geld uit de muur kan halen. Dat ik mijn huur, mijn, niet mijn huur, maar hypotheek kan aftalen. Daar is eigenlijk helemaal geen poep aan de knikker. Dus is het gewoon niet zo dat 95% van de mensen helemaal geen last hebben van dat nare uh, gedrag van die banken? Het is wel zo, hoe minder er is, he, of in termen van hypotheek, he, dus de debitkant... of in termen van uh, credit, he, dus spaargeld of, of het beleggen... ja, dan, dan valt er niet zo gek veel te halen, om het zo te zeggen. Dat ja, is goed bericht voor de meeste luisteren, en dat, denk ik. En dat, ja, maar je hebt nou, ook ik, een hypotheek, Theo. Ik heb net gehoord dat er een hypotheek is. En de hypotheekmarge is de afgelopen jaren ruimschoots verdubbeld. Ruim, okay. ik, en dan kan ik okay. echt staven met feiten. Goed, Wij gaan uw boek lezen.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 Armored, very tough. But it's human tissue. I'll be back. Ja, we hoorden de Terminator, Een van de beroemdste science fiction robots die we uit de film kennen en daar gaan we het nu ook over hebben met Theo Boer, vechtrobots. Is het een film of is het werkelijkheid aan het worden? Nou, het is zeker werkelijkheid aan het worden. Je hebt uh, eigenlijk twee soorten... Je hebt, je hebt nu twee soorten machines. Machines die uh, meestal zijn het, uh, zijn het vliegende machines. Maar in ieder geval de ene die die, die, onder, die kent en de andere die vecht. Uh, Verkenningsvluchten, dat is uh, al vrij, vrij oud. Maar dat, dat uh, dus vliegtuigen ook bommen kunnen afwerpen, dat is natuurlijk een tweede. Een nieuwe ontwikkeling is dat die vechtmachines uh, ook niet meer bediend worden door jointmachines bijvoorbeeld vanuit de woestijn van Nevada in Amerika... maar dat ze zelfstandig beslissingen nemen. Wat dat precies allemaal gaat opleveren... nou, ik neem in aan dat de industrie er geweldig belang bij heeft... dat dit ontwikkeld wordt. Die zullen hun verhalen wellicht ook wel wat aandikken... maar de verwachting is toch wel dat er op dit terrein... heel erg veel nieuwe ontwikkelingen gaan gebeuren. Ja, er is een nieuwe studie uitgekomen... die heeft het over die, heeft het, hè, over die letterlijke vechtmachines. Wat is de kern van die studie? Nou, dat is een studie van het Rathenoo Instituut. Uh, automatisering van de liefde tot de dood. En die hebben het erover dat dus de vechtmachines... Robots, langzamerhand de, con, de conventionele or, oorlogvoering gaan overnemen. Uh, dat er in de toekomst bijvoorbeeld het Amerikaanse leger... van plan is om binnen een uh, niet-onafzienbare uh, termijn 2050... onbemande vliegtuigjes een oorlog uh, in te sturen. En het Rathenoo Instituut die zegt ook bij, uh, met zoveel woorden... dat ze vinden dat beslissingen over leven en dood... absoluut niet aan robots mogen worden overgedaan. En wat vind jij denk ik ook... Nou, het is. Uh, kijk, ik denk dat het een in een uitzondering wel mag. In een uitzondering mag heel veel. Maar uh, laten we het even wel, uh, wel wezen. In dit geval is het natuurlijk gewoon een verandering van de regel. Het gaat hier over het totale vervangen, eigenlijk, van gevechtstechnieken door, door robots. Dus dan heb je het niet meer over. Nou, in dit geval moeten we dan maar het gevecht laten overnemen door een robot. Maar een doelbewuste strategie om pakweg in 2050 helemaal geen mensen meer op het slagveld te maar hebben. Maar is het dan zo dat robots tegen elkaar vechten of robots tegen mensen? Nou, dat is een leuke vraag. Want, kijk, wie, wie kunnen die robots betalen? Dat zijn, dat zijn natuurlijk de westerse landen. Waarbij je natuurlijk ook moet nagaan eh, moet China dat, dat ook aan zit te komen. Maar in ieder geval, de westerse landen, daar hebben we altijd nog het idee van... dat zijn dan nou wel de goede. Dat zijn democratieën. Die richten zich in hun oorlogvoering ook op, op de theorie van de rechtvaardige oorlog. Dat is een heel een mondvol. Maar dan gaat het er wel over dat daar de oorlog aan bepaalde criteria vo, voldoet. En dat is een heel goede theorie. Nou, Zolang uh, het die westerse democratieën zijn die de beschikking over die robots hebben... zal het misschien nog wel meevallen. Uh, uh, maar aan de andere kant, je moet natuurlijk bedenken... waar hebben we het over? Bijvoorbeeld over Afghanistan of over Jemen. Dan is dus de tegenpartij is in vergelijking daarmee natuurlijk een nomadische tegenstander. Die hebben helemaal niks. Dus het is een heel ongelijke strijd. Maar hoe gaat het dan praktisch? Want die robot, die, die, die weet dan, hoe weet hij nou wat de tegenstander is en, en wat hij moet doen? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Een van de criteria van de rechtvaardigheid. De oorlog is, dat je niet bewust in ieder geval de tegenstander mag raken als hij niet tegen jou vecht. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, vrouwen en kinderen, dan moet je sowieso, die moet je sowieso ontzien. Dus dat heet de immuniteit van de niet-strijders. Nou, hoe kan een vliegtuigje wat zichzelf bedient, hoe kan die nou het onderscheid maken tussen, tussen een strijder en een, en een, en een, toek en een, een om omstander, een burger? Nou ja, ik kan me voorstellen dat daar via de software wel het een en ander te doen is. Bijvoorbeeld dat als zo'n vliegtuigje ruikt, dat er ergens een uh, gewicht zijn of dat er ijzer is, of dat er he, of dat er munitie is, uh, dan zal dat vliegtuigje waarschijnlijk uh, een signaal krijgen dat er daar poep aan de knikker is. Terwijl als er sprake is alleen van, van, van mensen uh, zonder enig equipment, dan dat ze zich dan zullen inhouden. Het probleem is natuurlijk vaak dat het door elkaar loopt. Het loopt natuurlijk heel erg door elkaar. En het het is ijzer was een hark namelijk. Ja, het ijs was een haak. Ja, ja, zeker. Nee, maar er komt er ook nog bij dat een aantal... en dat is natuurlijk ook toch eigenlijk wel heel erg vuil... een aantal tegenstanders hebben er nu een gewoonte van gemaakt... om burgers en militairen te vermengen. Ja, Vanuit de dat overtuiging dat westerse uh, legers ja. nog altijd tot doel hebben... om burgerslachtoffers te voorkomen. Dus als je daar een menselijk schild neerzet... zullen die westerse landen dat niet, niet aanvallen. Kijk, het probleem met zo'n vliegtuig is natuurlijk... Uh, als die besluit om een groep mensen aan te vallen of een konvooi aan te vallen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor? Kun je dan zeggen, die en die is aansprakelijk als er een fout is gemaakt? Ja, de... De morele verantwoordelijkheid voor een zo belangrijke beslissing... om iemand te laten sterven of, of te laten leven... die morele verantwoordelijkheid die wordt overgedaan aan de machine. Je zou kunnen zeggen, dat is de totale pervertisering van de oorlog. Ja, is toch dan zeggen, het toch groot... zeg je dat het kan. Hè? Dat, dat jij situaties kan voorstellen dat het gebeurt. Kun je maar uitleggen welke? Want ik had het eerlijk gezegd niet voorstellen. Nou ja, ik kan mij voorstellen dat als je op een gegeven moment weet... dat in een land er heel erg veel trainingskampen zijn... Uh, hè, voor, voor terroristen... dat je als je daar vliegtuigjes overheen laat gaan... en het moet ook gezegd worden... er vindt ontzettend veel onderzoek eerst door die vliegtuigjes plaats... wordt op een gegeven moment wel in kaart gebracht... van dat zijn trainingskampen... dan weet je eigenlijk met 99% zekerheid... dat daar getraind wordt op terrorisme. Dus dan kan ik me voorstellen dat een vliegtuigje... op een gegeven moment zal besluiten... ja, dit, dit, dit deugt hier echt totaal niet. Hier gaan we op schieten. Maar de kans op fouten is natuurlijk levensgroot. Ik moet er wel bij zeggen, laten we eventjes een lans breken voor deze robots. Hè? Het is denk ik wel de verantwoordelijkheid van elke overheid om te zorgen dat er zo min mogelijk, burger, eh, sorry, zo min mogelijk eigen slachtoffers vallen. Hè? Wie van Nederland zou het leuk vinden als onze uh, overheid zou zeggen, nou onze jongens en meisjes die gaan vechten in vredesmissies enzovoorts. Wij vinden het wel goed als er af en toe een paar dood worden teruggebracht. We vinden het ook prima als die gewond raken. We vinden het ook ook niet niet als die getraumatiseerd raken. En we zullen ook wel zorgen dat ze 40 jaar lang in therapie nee, mogen. Dat... dat is een verantwoordelijkheid om te zorgen... dat je geen slachtoffers aan je eigen kant hebt. Nee, maar dus dat heb je nu kant. al niet... met die gevechtsvliegtuigjes die op afstand bestuurd worden. Waarom wordt er dan hiervoor gekozen? Nou, dat heeft... Uh, ik weet er natuurlijk niet alles van. Maar een van de redenen is dat die, die, uh, die vliegtuigjes die zelf beslissen... uiteindelijk dan toch nog wel weer veel slimmer zijn. En die ontzettend veel meer... Uh, hè, via analyse, data-analyse... ontzettend veel meer... Uh, afwegingen kunnen maken dan iemand die daar met een joystick... op, op, op 8000 kilometer afstand zit, te beslissen. En die toevallig slecht geslagen heeft... en zijn dochter vanochtend de bombiks omvergooide, en ja, dat is, dat, zich zit af te reageren op talibans. Ja, dat, maar dat is de algemene tendens in de samenleving natuurlijk... om ingewikkelde beslissingen over te doen aan nou, machines. Dat is op zich niet zo heel erg. Het gaat hier alleen om een ingewikkelde beslissing over leven en dood. En dat is nog wat anders. Ja. Wanneer ging dit gebeuren? Ja, ik weet niet precies wanneer dit gaat gebeuren. Er wordt op dit ogen keihard aan gewerkt. en Het veld is volop in ontwikkeling. Maar ik weet niet of dat 2020 of 2050 is. De Terminator in praktijk. Is Elspeth. Ja, wij gaan naar onze dichter. Die hebben we altijd en ook altijd nodig. Vrouwtje van de Ploeg, goedemiddag. Goeie. Fijn dat jullie me altijd nodig hebben. Ja, zeker. zeker. <laughs> dat laten we misschien niet altijd merken, maar het is wel zo. We luisteren graag naar Ik waardeer het hier. Golf. Een golf veranderde alles. Een koude golf op een oceaan. En de man die meeging met de golf voelde zich veiliger op zee dan op de snelweg in zijn auto. Zijn vrouw alleen met twee kinderen leefde het dagelijks leven verder. Boodschappen, was, zwemles en tranen. Want zo midden in het leven is rouw moeilijk bespreekbaar. Ze ging op reis, had tijd voor ijsjes en genoot van de smaak. Andere moeders rouwen ook. Om een oude oorlog vers in hun geheugen. Geen golf, maar een man van zeventig staat terecht. Zij verzetten zich tegen de pijn. Het is groot en onoverzichtelijk. Een andere man, een bankier, heeft wel last van gewetensproblematiek. Wist wat voor rotzo hij verkocht. Hij hoopt op verandering van binnenuit. Want het gaat om ons, de klanten. Niet om de winstmarges. Laten we daar maar een golf op loslaten om de bol schoon te spoelen. Prachtig. Dankjewel, vrouwtje, We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dagpunt nu. Ja, die golf, Peter van der Slikker, die is wel nodig, hè? Misschien begin met uw boek? Ja, ik heb straks de uitreiking van uh, Ontmaskerd. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee en, en wat het dan losmaakt. Hè, de steen die in de vijver is gegooid. Het, wat ik er vooral mee hoop te bereiken is dat de discussie loskomt... en dat er echt verandering komt. Goed. Hartelijk dank, Peter van der Slikken. Ook dank aan Petra van Rij, Naima Ribic en Theo Boer. En er is een nieuw fenomeen in de strijd tegen de criminaliteit. De burgerrechercheur. Je houdt ook mensen in de gaten. Hey, ze staan stil of fotograferen of blijven voor het raam staan... om naar binnen te kijken en dat soort dingen...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 Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Is geloven moeilijker als je heel slim bent? Elke donderdagavond praat ik, Thijs van der Brink, met kerkverlaters over wat er overblijft. Als dus de een denkt dat Fisina bestaat, en de ander dat het rond de Drie-eenheid is, ja. de Germanen gelooft in Bodan, hadden die dan allemaal ongelijk? Of, of hadden die destijds gelijk, maar nu niet meer? Adjeugd, met Ronald Plasterk, donderdagavond rond middernacht bij DEO, Nederland 2.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 Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten, lekker zitten. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/slash doen. Ga naar Prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Hallo? Hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant?